9 uur, Maud Schreurs met het nwas Minister Grapperhaus van Justitie komt met een commissie... die ervoor moet zorgen dat de rechercheurs minder papierwerk krijgen. De actie komt na een oproep van politiebond NBP. Die stelde dat veel recherchewerk blijft liggen... omdat de rechercheurs bezig zijn met papierwerk. Ze zijn volgens de bond zwaar overbelast... en daardoor gaan criminelen vrij uit. De zoekactie in een plas bij Liesel in Brabant... naar twee mannen die al sinds 1974 worden vermist... heeft niets opgeleverd, meldt de politie. De twee vrienden van 20 en 21 verdwenen na een avondje stappen. Ook hun auto werd niet teruggevonden. De verdwijning is altijd een raadsel gebleven. Eind vorig jaar kwam nieuwe informatie binnen bij de politie. Op basis daarvan zochten specialisten vandaag in het water bij Liesel... met sonarapparatuur. De zoektocht was vooral gericht op de auto van de twee. In Duitsland is Oskar Kreuning overleden. Ook wel bekend als de boekhouder van Auschwitz, Melter Spiegel. Oskar Kreuning werd eind vorig jaar definitief veroordeeld... tot vier jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord... op zeker 300.000 Joden in Auschwitz. Als SS-onderofficier was hij verantwoordelijk voor het tellen... en sorteren van de bagage van Joden die in Auschwitz werden vermoord. Tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces vroeg hij om vergeving. Oskar Kreuning was 96 jaar. En Eredivisieclub VVV mist deze week spits T om een bijzondere reden. De Duitser gaat bloed afstaan om zo een, een stamceltransplantatie voor een patiënt met leukemie mogelijk te maken. Zeven jaar geleden stond die DNA af, om daarmee in de toekomst eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Nu is er een DNA-match, iets wat bijna nooit voorkomt. Het weer vanavond druilerig, bij minima van een graad of zes. Morgen regent het en het is niet warmer dan zo'n zeven graden. Woensdag en donderdag zonnige periode, dan een graad of tien. Dit was het NOS Journaal.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 Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pokon Bio Gazonmest en je gazon wordt mooi groen, sterk en gezond. Pokon. Groen doet je goed. Wist je dat je met jouw koekoeksklok kinderlevens kunt redden?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 Je kan je zoontje vragen om dat paaltje in de gaten te houden bij het inparkeren. Oh, dat paaltje. Of je koopt een Citroën C3 met parkeersensoren achter. Moment Supreme bij Citroën. Een rijk uitgeruste Citroën C3 tijdelijk met 2500 euro voordeel. Kijk op citroën.nl. Citroën. NPO Radio 1. WNL. De lobby met Martijn de Geven. Goedenavond, en tot half tien is dit WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En natuurlijk kijken wij vooruit naar verkiezingen, maar in dit geval even niet naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn dus volgende week woensdag. Maar wij kijken uit naar die andere verkiezing die dus plaatsvindt in datzelfde stemhokje. Want u gaat namelijk voor of tegen de vernieuwde wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten stemmen. En daartoe hebben wij vanavond de gast, de baas van de MIVD, oftewel Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, Onno Eigelsheim. Meneer Eigelsheim, nogmaals welkom, goed dat u bij ons bent. Ik wil u eigenlijk het komende half een aantal zaken voorleggen. Ik begin even met de dokters van Leeuwen, Arthur Dokters van Leeuwen... uw uh, voorgang, hoewel van de AIVD, Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Hij zei bij ons bij WNL op zondag, zei hij... Um, als je dit niet doorlaat gaan, deze nieuwe wet... dan zullen in feite zullen de aanslagen komen. Dus simpel gezegd, er komen aanslagen... als de wet op de inlichting en veiligheidsdienst wordt afgeschaft. Zou je die link zo hard weer verleggen? Als de nieuwe wet niet aantreedt. Ja. kijk, De wet geeft je de mogelijkheid om, uh, om steeds meer informatie uh, te verkrijgen. In dit geval op de kabel. En als je dat niet kan of niet doet. Dan heb je dus blinde vlekken in je informatievoorziening. En dat betekent dat je uh, het veel lastiger uh, zal zijn. Om uh, um, uiteindelijk uh, te voorspellen of er wel of geen aanslag komt. Of in mijn geval bij de militaire energie- en veiligheidsdienst. of onze militairen gevaarlopen in het voortrein. Uh, dus de risico's. als ik kijk naar mijn eigen werk ten aanzien van onze militairen. die worden groter op het moment dat ik niet, op die, uh, als ik niet de kabel instal. Maar als het gaat om terroristische aanslagen bestrijden. zou het onverantwoord zijn als deze wet wordt afgeschaft. mag ik hem zo formuleren voor u? Nou ja, ik denk dat, uh, dat je daardoor veel minder zicht krijgt op uh, die mogelijkheid om een aanslag te plegen. Dus de kans dat je dan iets gaat missen is natuurlijk veel groter. Want je hebt die informatie gewoon niet. Die informatie die op dit moment uh, op, die, uh, op die internetkabels aanwezig is. Waar we dan niet bij kunnen. Dus, maar uh, ik dan probeer dan het de vra vraag wel. gaat ook over hoe cruciaal die informatie is die u dan dus niet tot u kan krijgen. Ja, voor mij cruciaal. Het, het is de buitenkuif. Ja. En als u zegt cruciaal, is het dus ook onverantwoord? Om die wet af te schaffen. Ja, onverantwoord. Nou ja, als het de, cruciaal is om aanslag te voorkomen... Kijk, dan is de consequentie dat het onverantwoord is. Nou, ik vind het cruciaal om de veiligheid van onze militairen te garanderen. Uh, en daar, ik, daar moet ja? ik voor staan. En ook om de aanslagen die op onze militairen mogelijk plaatsvinden in het inzetgebied... om die zoveel mogelijk te kunnen maar, voorkomen. Maar, maar, dus maar, kan u, u, ik dat kunt, niet, dan is het voor mij dus inderdaad cruciaal... Uh, en voor mij dus essentieel maar, kunt dus, om die informatie te hebben. Maar u kunt dus de veiligheid van uw mensen kunt u niet garanderen als die wet wordt afgeschaft? Hmm. De risico's in onze militairen worden vele malen groter. Maar wat doet u als baas, als u niet kan instaan voor de veiligheid van uw werknemers? Wat betekent dat? Nou ja, als je stel dat de wet niet doorgaat, dan zou ik op een andere manier uh, die vaardigheid moeten uh, verhogen. Maar, de, maar deze wet geeft je. Geef Is daar überhaupt een scenario voor? Nou, niet als je een totaalbeeld wilt hebben uh, van wat er in het inzetgebied plaatsvindt en bij onze militairen uh, militaire in een missiegebied plaatsvindt. Maar wat ik al zei, al zei, wat dat... ik al zei, die informatie die verdwijnt, zoals we dat nu kunnen, hè, of zoals we dat bij deze wet kunnen, uh, is die informatie op de ether. Uh, die wordt steeds minder, verdwijnt op de kabels. En als ik dus een totaalbeeld wil schetsen... en die totale dreiging wil, uh, wil schetsen... dan zal ik op die kamer moeten. Ja, ja absoluut. En als dat niet kan, als deze wet wordt afgeschaft... of, of niet er doorheen komt... Ja. dan zegt u, kan ik kan niet instaan voor de veiligheid van mijn mensen... daarop op patrouille, of op missie. U bent zelf iemand die op missie geweest is vijf keer. Dan lijkt het mij dat de consequentie... dat u dan ook zegt, ja, dan zend ik ze niet uit. Of dan zeg ah, je, ja, nee, ga, ik advies. Ik ga u niet gaat door, er niet over. Ik, ik, ik ga niet over het uitzenden, maar dan je. zal... dan zal... Dat, uh, dan zal het beeld dat ik naar de regering schets om keuzes te maken over de inzet... een stuk negatiever zijn. Dus als deze wet niet doorgaat, zullen er minder miss missies gaan plaatsvinden? Dat weet ik niet, maar de risico's zijn wel hoger. Ja, ja. Maar, maar de inschatting is dat dat dus wel de consequentie is, toch? Nou, dat weet ik niet. het allemaal niet, maar de inschatting is dan... als het ten koste gaat van de veiligheid van uw mensen op missie... dan lijkt mij dat het ook consequenties heeft... of je een positief of negatief advies geeft om wel of niet op missie te gaan. Nee, ik, ik zal in het beeld wat ik schets over de risico's die ons militaire lopen... zal ik een stuk negatiever zijn dan. Ja, goed, klopt. Helder. Um, ik ga door naar de volgende. We gaan een aantal uh, mensen aan u laten horen. Die hebben we eerder opgenomen. De eerste die ik u wil laten horen is uh, Vincent Breuren. Hij is de baas van Privacy First. En de titel van de instelling zegt het al. U kunt de vraag denk ik wel een beetje verwachten. Daar komt hij aan. Het grootste bezwaar van Privacy First tegen de nieuwe sleepnetbevoegdheid is dat daardoor uh, massaal informatie van onschuldige burgers kan worden verzameld en opgeslagen. En uh, de laatste jaren hebben diverse Europese rechters reeds geoordeeld dat dat niet mag, dat dat onrechtmatig is. Als de overheid massaal data kan gaan verzamelen en opslaan van onschuldige burgers, dan weet je natuurlijk nooit precies wat er allemaal mee kan gebeuren. Voor wat voor doelen dat zal worden gebruikt, waar dat terecht komt, komt ook in het buitenland terecht... En Mensen voelen zich ook gemonitord, waren zich niet meer vrij... om uh, vrij te kunnen communiceren met elkaar en op het internet... en dingen op te zoeken op het internet. Dus mensen gaan zich daardoor anders gedragen. Een soort van ja, maatschappelijke verstarring zal daardoor optreden. Tot zover Vincent Breuren. He, he, ver verwoord het vanuit zijn instelling, maar... Ja. er zijn heel veel gevoelsmatige aspecten eigenlijk aan. He. Gevoel van vrijheid, gevoel van privacy, gevoel van vrij... Nou, laat ik vooropstellen dat we niet zomaar van iedereen informatie gaan uh, aftappen. Of, uh, uh, of die informatie proberen te verzamelen. We doen gericht onderzoek. Ja. Uh, nog steeds. Ik heb, we hebben onderzoeksopdrachten waar we naar op zoek zijn. Uh, ja. En we zijn totaal niet op zoek naar informatie van onschuldige burgers. Nee. Nee. kan ik ook niet opslaan. Uh, kan ik niet verwerken. Kan ik niet analyseren. Ik we blijven hangen even in de zoektocht. Uh, nou, de eerste, de, stel dat je het hebt over de bulkinterceptie. Uh, het, het eerste slag die je maakt is dat 98% van die informatie wordt vernietigd. Maar ja. die is gewoon niet op dat moment relevant. Dus er blijft 2% over. En je gaat naar die 2%, dan ga, je, ga je kijken in hoeverre dat relevant is... ten opzichte van je onderzoeksopdracht. En dan verdwijnt er weer een heleboel. Dus de, uh, de kans, er is altijd de kans dat er informatie van uh, onschuldige burgers achterblijft in die 2%. Maar die gooien we zo snel mogelijk weg. Want daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Dus... Uh, maar Punt is... Kijk, punt is dat dus risico je, je, je, je wat hier geschetst wordt nee, Ik begrijp is. dat u niet geïnteresseerd bent. Maar je hebt ook wel eens dat iets interessants op je bureau valt. En gek genoeg, ook al was je niet geïnteresseerd. En toch is het heel interessant. Ja, maar daar mag ik niks mee doen. Want de, de, de informatie die ik verzamel... is gebaseerd op de onderzoeksopdrachten die ik doe. Moet ik voorleggen aan een toetsingscommissie aan de voorkant. Hè, die kijkt of het rechtmatig is wat ik doe. De CTIVD, waar we het net over hadden... de commissie voor toezicht op de, van de en veiligheidsdiensten... kijkt continu mee of ik uh, de data op tijd vernietig en of, het, of ik alleen maar relevante data... die gerelateerd is aan de onderzoeksberacht, bewaar. Dus ja, die kans dat je daadwerkelijk dat soort informatie... Uh, moedwillig ook nog uh, bewaart, is eigenlijk nul. Nul? Ja, ja, ik, ja moedwillig. Tot per, persoon... per ongeluk gaat het percentage omhoog, neem ik aan. Nou ja, er zal altijd informatie uh, achterblijven... Uh, die, die van onschuldige burgers, zoals hier geschetst wordt, in het systeem zit. Maar dat is heel klein en dat gooien we zo snel mogelijk weg. Ik wil dat helemaal niet weten. Ik wil die hebben. Ik kan die opslaan. Ik ga naar de volgende kritiekassen van deze wet. We gaan luisteren naar de kamerlid van GroenLinks, Catalene Buitenweg. En zij neemt het vooral op voor mogelijk journalisten die hiermee in de problemen komen. En dat is mijn tweede probleem met deze wet. Het ondermijnt bijvoorbeeld de bronbescherming van journalisten. En die is belangrijk om misstanden aan het licht te krijgen. En het is niet voor niets dat ook de NVJ... de Nederlandse Vereniging van Journalisten... buitengewoon kritisch is. Laat ik een voorbeeld geven. Als de geheime diensten een sleepnet leggen... om de Amsterdamse wijk Wittenburg... dan raakt dat ook de redacties van het Parool... de Volkskrant en Trouw. En als je in deze hooiberg aan data... dan gaat zoeken naar de contacten van mensen met Rusland... Ja, dan hoor je niet alleen het hoongelach over Poetins dacia. Maar dan zie je misschien ook de bron van de journalistieke scoop. Ja, ik ken dit terrein, het is een beetje een Amsterdam-Oost. Ik heb er wel een levendig beeld bij. Nou, ik mag toch niet hopen dat we in de voorstelling zijn dat we om Amsterdam-Oost een sleepnet gaan wegleggen. Dus nee, dit nee, kan veel kleiner, hoeft er niet het hele, hele stad te zijn. Dit, dit gaat bijna om een hectare uh, grond. Uh, maar dat is niet het werk wat we als inlichtingendienst uh, doen. Uh, we zijn echt uh, op zoek naar uh, de dreiging, naar de ongekende dreiging. Ja, dat maar dit en die heeft al... hier niks mee te maken. Nee, maar het, het sprekende van het voorbeeld van mevrouw Buitenweg is natuurlijk... dat je dus uh, ongevraagd, onbedoeld... maar om, toevallig omdat deze drie kranten gevestigd zijn... rondom die wijk waar die schietpartij geweest is... is het niet ondenkbaar dat u onbedoeld, ongevraagd... daar wellicht dus in het voorbeeld van mevrouw Buitenweg, de bron krijgt van bepaalde nieuws. Namelijk een journalist waar je informatie van binnen krijgt. Ja, maar dat is, als dat al zou plaatsvinden, dan hebben we daar geen recht op... en dan gooien we dat weg. Ja. Is dat gewoon, wordt dat vernietigd? En, en, en ook ten aanzien van de journalist... en ik begrijp wel dat dat... dat, dat is best. Eh, ik begrijp de ongemakkelijkheid daarbij. Maar eh, als, stel dat wij een journalist gericht zouden willen... Eh, of in ieder geval de bron van een journalist... nee, niet de bron van een journalist, maar stel dat wij... Uh, het vermoeden hebben dat de journalist in, in contact staat... bijvoorbeeld met een Jadistrijder. Uh, dan moet ik via de rechtbank in Den Haag daar toestemming voor krijgen. Dan moet ik via de tip daar uh, toestemming voor krijgen. Dan kan de CTVD daar gewoon aan kijken... en dan moet ik van de minister toestemming krijgen. Dus ja. voordat je überhaupt naar dit soort maatregelen gaat... ben je al heel ver. Ja, en nogmaals, ik, ik, en, ik, ben, ik ben helemaal niet... ik zeg dat de reden heb om u te wantrouwen... maar ik denk toch ook nog even aan die Telegraafjournalisten. Weet u ze nog? Die alle twee werden vastgehouden... daar in één keer door het Openbaar Ministerie... Achteraf zei ze, hadden we niet zo moeten doen, sorry. Dus Het punt is, en ik begrijp u, en ik, nogmaals, u maakt een buitengewoon vertrouwde indruk... ook op mij hier, maar daar kunnen we toch niet het mee doen. Het, het punt is, u vraagt met uw wet vrij veel vertrouwen. U legt uit hoe dat achter de schermen zo direct in zijn werk gaat. Nogmaals, er is geen reden om daar nu aan te twijfelen. Maar u kunt niks anders doen dan toch vertrouwen vragen... dat wat wij niet zien zo direct achter de schermen... ordentelijk en netjes verloopt. Nee, maar daar hebben we de toezichthouder voor. Die, ja. die kijkt gewoon. Die, die kan meekijken met alles wat we doen. Uh, die, uh, die valideert of de reden waarom wij bijvoorbeeld uh, een hek hebben geplaatst of dat wel rechtmatig geweest is, of dat op een goede manier hebben gedaan. Of de informatie zo snel mogelijk weggooien als we dat of vernietigen als we dat niet nodig hebben. En dus die. die kijk de wet geeft je aan de ene kant extra bevoegdheden. Uh, aan de andere kant zijn er ook een heleboel waarborgen bijgekomen. Dus die balans, die over de CTVD zelf ook uh, schetst in haar eindbalans over deze wet, die is gewoon aanwezig. Vindt u de balans beter geworden? Want er zijn inderdaad door het politieke debat nogal wat extra controles ingebouwd. En ook evaluaties. Nou, er zijn zeker aan de waarborgenkant uh, extra maatregelen getroffen. En is u daardoor uh, beter uh, dus, in balans gekomen? Ja, vind ik wel. Ja. Ja. En vindt u wellicht ook dat we misschien erg zijn doorgeschoten? Dat we het zo bezig zijn met waarborgen? Dat het misschien wel de effectiviteit? Nee, want we zijn natuurlijk betrokken geweest bij het opstellen van de wet. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat deze uitvoerbaar is voor ons. Uh, en, en dat is, we, we leven ook gewoon in een, in een, in een open rechtsstaat. En dat is, dat is gewoon goed. En er hoort ook goede controle op de diensten ja. bij. En ik vind het helemaal niet erg. Want je moet ook voorkomen dat een dienst of als onbetrouwbaar wordt gezien... of afglijdt een richting op die het niet zou moeten. En daar heb je deze waarborgen voor. En ik denk dat dat in deze wet heel goed geregeld is. We gaan naar een volgende kritiekast van u. Dat is de heer Van Raak, Kamerlid voor de SP. En hij heeft het eigenlijk over het onderwerp... waar wij het aan het begin van de uitzending over hadden. Namelijk het delen van informatie met buitenlandse veiligheidsdiensten. Nou, Als straks op uh, grote schaal informatie wordt verzameld van Nederlandse burgers... die nergens van worden verdacht... kan dat gedeeld worden, die informatie, met andere landen. Met Trump, met Erdogan, met allerlei andere landen. En dat gaat om informatie die nog niet is geanalyseerd. Dus wij, de IVD, de MIVD, weten nog niet... wat voor informatie over onze burgers dat is. Vervolgens weten we ook niet... wat andere landen met die informatie gaan doen. Ik zie je met gefronste wenkbrauwen dit aanhoren... Nee, niet ieder dus geval, Ik zit te luisteren naar wat, uh, wat er geschetst uh, werd. Uh, we hebben al heel even kort over delen van informatie met uh, buitenlands andere met, met partnerdiensten gehad. Uh, voordat we dat dus doen, uh, voordat we die informatie delen, uh, dan moet er, zeker als het uh, uh, uh, een, een, een, een niet, uh, niet beoordeelde informatie is, dan moet je dat met een gedegen partner doen die je vertrouwt. Uh, we moeten. Daar sowieso ook toestemming van onze minister voor hebben om dat te mogen doen. We informeren ook de CTVD erover dat we dat doen. Um, dus dat doe je pas heel laat. En dat doe je eigenlijk alleen maar als er een hoge urgentie is. Stel dat ik in, uh, in Oerisgan een database vind of een harde schijf vind... waarvan ik vermoed dat uh, daar informatie staat over een, opzij, uh, uh, uh, uh, uh, een op staande aanslag... richting een coalitiepartner. Dan zou ik ook wel gek zijn als ik dat niet deel met die coalitiepartner op dat moment... omdat ik zelf misschien niet de capaciteit heb om dat snel te analyseren. Dus dan deel je dat zo snel mogelijk. Ehm... Um, en kom ik erachter dat het op een gegeven moment ongeoorloofd wordt gebruikt door die partner, dan krijgt hij gewoon de volgende keer die informatie niet. Ja, dan uh, moet dus je maar hopen dat je erachter komt. Dus je oordeelt continu of je wel of niet uh, informatie met partners en ja, mensen te delen. Dat begrijp ik, maar het gaat natuurlijk om het tusseninie wat u gebruikt. Als ik erachter kom dat het informatie ongeoorloofd gebruikt wordt, ja, dan moet je dus één. hebben dat je er al achter komt. En B, is het kwaad dan al geschied. Nou, maar je, hebt gewoon, je hebt te maken met betrouwbare partners. Uh, waarbij we er net al geschetst hebben. Dat je een aantal waarborgen hebt ingeregeld. Ze dus moeten voldoen uh, in, aan de internationale rechtsorde. Moeten ze in, in, uh, uh, hoe zijn ze daarin ingericht? De gegevens. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe kunnen ze die gegevens bewaren en beveiligen? Dus er zit een heleboel aan de voorkant waarborgen aan. Voordat je überhaupt die informatie wenst te delen met een partner. Uh, en overigens ook de informatie die ik maar, krijg van maar partners. Maar ik neem maar bijvoorbeeld dat dat ook permanent veranderd is. Ik bedoel, ik nam ja. Amerika dat jullie daar een tijdje geleden voor, voor Trump misschien wel meer informatie mee deelde dan nu. Trump nee. die, die deelt zelfs informatie met een Russische ambassadeur in, in zijn eigen nou, Kamer. Je weegt, je weegt inderdaad continu af of je eh, die informatie eh, dus delen. Dus Rusland Amerika met, eh, niet meer? Nou, je, je bent terughoudender geworden ten aanzien delen van informatie met, uh, uh, met de Verenigde Staten. Dat klopt. Ja. Met de en de dat is, ik denk dat dat ook heel gezond is. Ja. Ja, je moet continu denk ik, die afweging blijven maken... Uh, over de informatie die je verstrekt met een, met een partner. En uh, ja, Dat is, vind ik een heel logisch proces. Um, maar toch, als je al die vragen zegt... hoe het met democratisch bestelt, hoe ze met de informatie omgaan... Ja, dat zijn natuurlijk ook aannames. Hey, vertrouw je die partner? Is er ooit reden geweest om daar niet aan, aan, aan, dat niet te vertrouwen? Met andere woorden, echt weten doe je dat ook niet. En zeker niet als het pas na twee jaar al die waarborgen ingaan. Nee, wat ik al zei, we hebben met een, een, laten we vooropstellen dat je bent niet alleen in deze wereld. Dat je, en en, uh, en, en dreiging gaat over de grenzen heen. Dus je zult met partners moeten samenwerken om die puzzelstukjes... die nodig zijn om dat totale beeld te krijgen van die dreiging... om die uh, op maar orde kunt u daar te krijgen. Iets dus, van een concreet, wat zijn onze echte partnerlanden? Wat, wat zijn de landen waar het ja, vertrouwen goed is... dat we zeggen, daar kunnen we goed mee dit soort informatie Ja, dat is dus. geheime informatie, dus die u kunt ik niet. Nee. Maar, maar kunt u dan zeggen, in orde van grootte, dat gaat het om een heel klein aantal landen? Of, of om... Nee, wat ik zei, je staat niet alleen in de wereld, maar uh, dit gaat best over een fors aantal landen. Ja. Maar tientallen? Ja. Dus tientallen landen waar u dus informatie mee deelt, waar u niet kan... En waar ik ook informatie van krijg, maar het zou ook gek zijn, uh, kijk maar naar de NAVO of kijk maar naar de EU. Uh, het zou ook gek zijn als je informatie uh, die van belang is om bijvoorbeeld een aanslag te voorkomen, dat je dat niet zou delen met een partner. Dat, dat lijkt me logisch, maar als het nou gaat om zo'n bulkmassa, zo'n enorm veel data, en dat wordt... Die deel je dan ook niet zomaar met een partner. Er moet echt wel een hele goede reden zijn waarom je dat op dat moment gaat delen met een partner. Dat doe je niet zomaar. En dat is wat ik al zei, dan, dan mailt je dat ook nog eens een keer bij de CTIVD. Als je nou naar de landen om ons heen kijkt eigenlijk, zijn die nou verder dan wij eigenlijk gaat als het om dit soort toepassingen en dit soort wetten, waardoor ze goed informatie kunnen verzamelen? Uh, ja, er zijn een aantal landen die al een aantal stappen gemaakt hebben. Uh, Frankrijk, Engeland, uh, Duitsland. Uh, die hebben daar inderdaad al een stap in gemaakt. Dus die zijn technologisch een stukje verder. Uh, en komen we, dus... we op gelijk niveau als deze wet er doorheen komt? Ja, gelijk niveau? Wat bedoel nou je? Ja, als, als je zegt dat dat landen zijn die een inhaalslag gemaakt hebben... of goed bezig zijn of... of... Nou, je, komt, je komt wel op gelijk niveau ten aanzien van uh, uh, laat ik maar zeggen het totaal dreigingsbeeld wat je kunt, uh, kunt realiseren. Absoluut waar. Ja. Okay. En elk land heeft wel zijn niche en zijn keuzes uh, waarin hij zijn onderzoeksopdrachten uitvoert, hè, die in dit geval bij ons ja. worden gebaseerd op datgene wat maar, de regering Maar Als ik u dus zo beluister, is als deze wet er niet komt, dat geeft ons ook dus zet ons wat lager op de ladder. Met het binnenhalen van informatie, dat geeft dus ook een slechtere positie, dus met het uitwisselen met die partnerlanden. En met het andere woorden, ik probeer even de consequentie toch nog een keer in beeld te krijgen. als dit toch niet doorgaat, onverhoopt voor u. Nou, als je. Uh, in, in inlichtingendiensten werken we eenmaal het quid pro quo principe ook nog steeds. Dus als jij uh, geen informatie deelt met een partner. Uh, of in ieder geval geen belangrijke informatie deelt. dan is de kans dat jij ook informatie die krijgt ook uh, beduidend minder. Kijk, je, nogmaals, het is een stelsel van. Uh, van, we kunnen niet alleen zelf het volledige beeld in de wereld krijgen. Je moet die puzzelstukjes op elkaar leggen... en elke dienst heeft daar zijn eigen niche in en zijn eigen capaciteit in. Dus het is ook heel gezond dat je dat deelt met je partners. Het zou echt gek zijn als je dat niet doet. Um, Ik probeer het nog eens even... als je nu in de adem naar, naar volgende week woensdag. Het gek is ook eigenlijk... er is een meerderheid in de Kamer, inclusief oppositiepartijen... die deze wet willen. En het is een raadgevend referendum. Heeft die politiek eigenlijk enig signaal al wat er gaat gebeuren... als toch voor je er een meerderheid zegt... nee, we zijn tegen die wet? Als, een, als in het referendum een, een, ja. een negatief ja. beeld komt. Ja. Uh, nee, ja, dat, is aan, dat is aan onze regering en aan onze coalitiepartners... om te kijken wat daar uiteindelijk mee gedaan wordt. Ja. En uiteindelijk volg ik dat. Daar heb ik, daar heb ik natuurlijk zelf geen stem in. Um, dan wil ik naar de hoogleraar Paul Abels. Dat was een, een voorstander van de, de komst van deze wet. Um, oud collega. Uh, specifieke ministeries gaan meer dan voorheen bepalen... welke dreiging de IVD en de MIVD moet kijken. Dus naar welke dreiging, dreiging ze moeten kijken. Hierdoor dreigt het risico van politisering van de inlichtingendiensten. Kunt u eigenlijk eens even toelichten wat hij hier bedoelt, eigenlijk, uw oud-collega? Nee, ik, praat, ik, ik, spreek, ik kan niet spreken van politisering van de inlichtingendiensten. Uh, ik ben een zelfstandige dienst die zelfstandig uh, zijn assessments maakt... en zijn analyses en die op die manier ook uh, verkondigt. Uh, dus ik voel me volledig vrij in het bouwen en het maken van mijn assessment... Uh, wat wel zo is, is dat de capaciteiten van de diensten... zijn niet onbeperkt. En dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt... in welke onderzoeken je gaat doen. En klopt en da dat je daar meer politieke insturing nu krijgt? Nee, niet meer. Het, het is gewoon een afweging waar willen de verschillende... in mijn geval natuurlijk het ministerie van Defensie... en de CDS, de commandant en strijdkrachten... het meeste informatie op. Nou, dat zal altijd de missiegebieden zijn. Dus daar krijg ik verzoeken van om die onderzoeken te doen. En ik heb daarnaast ook nog een keer... een discretionaire bevoegdheid. Dus als ik zelf als dienst zie... Daar in de wereld dreigt het misschien wel eens verkeerd te gaan. Wil ik meer informatie of inlichtingen over verschaffen? Dan ga ik dat, kan ik dat gewoon zelf doen. Die, die, die en dan hoeft u pas na afloop uh, ja. te vertellen hoe en wat. Ja. En heeft u deze bevoegdheid al een keer aangewend? Die zetten we wel eens in. Ja. En welke soort frequentie moet ik? Is dat wekelijks, dagelijks, maandelijks? Daar laat ik me niet over uit. Maar ik moet aan maandelijks denken. Daar laat ik me niet over uit. Oké, okay, wat probeer. Um, als u toch, we zitten natuurlijk toch in de finale nu, negen dagen voor de verkiezingen. Met de, ik zou op balk balken willen zeggen met de wetenschap nu al terugkijkend. We zijn nog niet bij die verkiezingen. Wat zou je wellicht toch anders hebben willen doen? Of, of misschien willen veranderen aan die wet. Wetende hoe het debat nu voor grotendeels verlopen is. Anders in de wet. Uh, nou, het voordeel is bij deze wet. Dus ik zou daar niet zo direct nu uh, heel veel dingen aan willen veranderen. Uh, het voordeel van de wet is wel dat we hebben afgesproken dat we het over twee jaar evalueren. Hey, dus we uh, op alle fronten... Dat is korter gemaakt is dat, hè? Dat, dat is, is korter gemaakt. Ja, en, en ik denk dat dat ook heel goed is. Want het is, we hadden wel geconcludeerd, best een ingewikkelde wet. Er zitten een heleboel uh, aspecten aan vast. En daarom is het goed even dat we dat gewoon over twee jaar evalueren... en dan kijken of we de wet moeten aanpassen. Ja. Ik denk dat we daar gewoon op moeten wachten. En als we zo gek een evaluatie maken... Ook van het, uh, het uh, of het nou wel of niet geschikt was voor een referendum... ik zeg toch maar even 100 pagina's lang. De memorie van toelichting, meer dan 300 pagina's. U bent op tourneuscampagne... Als we nu al zeggen, was het een goed geschikt onderwerp voor een referendum? Nou, ja, ik ga niet over de keuzes voor de onderwerpen van een referendum. Nee, nee, nee. Gelukkig mag je in Nederland uh, kiezen, of nou, dat mocht in ieder geval, dat mag in ieder geval nu nog. Nu de referendum nog bestaat, uh, mag je kiezen welk onderwerp je belangrijk vindt. Ik denk dat dat ook wel goed is. Maar ik ben het met je eens, het is een ingewikkeld onderwerp. Te ingewikkeld. Uh, die, nou, nee, niet te ingewikkeld, maar je moet je echt verdiepen. En ik denk, en dat wil ik de kiezers wel meegeven. Het gaat ook wel echt ergens over. Dus. Informeer jezelf gewoon goed, laat je goed informeren, lees erover. Uh, en, laat je niet, en laat je niet uit het veld slaan misschien van hoeveel pagina's die erin staan. Het uh, uh, uh, uh, is eigenlijk ook nog wel goed te lezen. Goed. Um, het gek is ook, als je dit allemaal zit te lezen en, en uh, u uh, en uw collega's, natuurlijk een vurig pleidooi hoort houden dat deze wet er moet komen, is dat je tegelijkertijd denkt, elke keer is natuurlijk die discussie over privacy, als je een beetje kijkt naar de technologische ontwikkelingen. Dit is natuurlijk helemaal niet de laatste stap. Ik bedoel, deze wet komt er nu, maar de kans dat we natuurlijk over vier jaar weer een nieuwe wet hebben... die nog verder gaat, omdat er nog meer innovatie en nog meer techniek is... is bijna 100%. Nou, het goede van deze wet is dat die techniek onafhankelijk is gemaakt. Dat was eigenlijk het nadeel van de wet van 2002. Die was uh, specifiek gebouwd op het uh, intercepteren van informatie uit de ether. En hij is nu techniek onafhankelijk. Dus hij is ook toekomstbestendig. Dus je kunt mee blijven groeien met de ja, veranderingen technologie. Ik wil natuurlijk de dat, dat de techniekontwikkeling zodanig is... dat het natuurlijk nog meer interessante informatie ergens te vinden is... die nog meer cruciaal is voor het voorkomen van bijvoorbeeld aanslagen. Ja, die, die kun je naar de toekomst toe uh, ook met deze wet uh, ja. uiteindelijk uh, verkrijgen. Maar hoe voelt u dat dan ook? Vraagt u bijna ook als burger gewoon. Uh, het adagium, hè, we, we leveren wat privacy in en dan krijgt u wat veiligheid voor terug. Dat, dat blijkbaar, daar kunnen we heel veel meters mee maken. Is, is, voelt u daar een soort spanning nu in? Of zegt u ja, kom op, welkom in 2018 en, en, en dit is de tijd waarin je soms inderdaad meer privacy moet ik noem het een, uh, Wij noemen het een win-win-wif. Dit voor wet op de <laughs> energie- en veiligheidsdienst... omdat er zowel aan de privacykant, wat ik al net zei... aan die waarborgkant, heel veel gesloten. is. Hij is echt gemoderniseerd op beide fronten. De technologische mogelijkheden voor de diensten... maar ook uh, aan de waarborgkant. Dus ik zie het als een win-win. En niet per se als een... Uh, we moeten daar denk ik ook mee ophouden... dat het een, een, een keuze zou zijn tussen privacy en tussen veiligheid. Ik denk dat dat ook geen recht doet aan uh, de wet zoals hij voor ligt. Maar ik heb toch een aantal collega's... en ik dacht zelfs u ook horen zeggen... dat dit een referendum over veiligheid is ja, Ik zei net inderdaad, ja. en, en, en dat is, maar het gaat niet alleen om veiligheid. Het gaat natuurlijk ook om de waarborgen die in deze nieuwe wet zijn gemoderniseerd. En ik denk dat je die twee gewoon goed naast elkaar moet leggen. He, maar primair voor mij, uh, zeker als uh, directeur van de militaire inlichting en veiligheid zien, staat veiligheid van onze uh, troepen in het voorterrein, uh, in het op missiegebied uh, voorop. En daar heb ik deze wet voor nodig om, die, uh, om, om dat uh, niet zozeer te kunnen garanderen, maar wel om die veiligheid uh, goed te kunnen boren. Okay. Wil ik even tot slot nog even toch hebben over die wonderlijke samenwerking, toch uh, met de IVD en de MIVD. Um, waar, kunt u eigenlijk simpelweg? Ik kan lekker zeggen, als je het uit elkaar haalt, dan begrijp je het wel. Maar waar het heel dicht bij elkaar komt, lijkt het me soms heel lastig. Wat nou MIVD en wat nou AIVD is? Zou, zou je dat toch dat verschil kunnen uitleggen? Nou, de, M de MIVD heeft als uh, primaire verantwoordelijkheid militaire operaties ondersteunen van onze militairen. Uh, dat is niet het werk van uh, de AIVD. Het, uh, het onderzoeken van militaire technologie, waar onze tegenstanders uh, zich door op ontwikkelen. Uh, dus die scheiding vind ik niet heel, uh, heel gek. Nee, maar wel bij het In... binnenhalen van dit soort informatie lijkt me dat soms wel beide inlichtingendiensten heel graag die informatie willen hebben. Nou, maar de onderzoeksopdrachten die ik heb, die zijn militair gerelateerd. En de onderzoeksopdrachten die bijvoorbeeld de AFD doet, die zijn politiek gerelateerd. En die twee werelden komen natuurlijk soms bij elkaar, ja. dat klopt. Um, uh, maar daar hebben we ook bepaalde samenwerkingsbanden voor binnen de uh, AFD en de MUVD. We hebben het samen een oosten team. We kijken samen naar contraproliferatie. Een niet onbelangrijk onderwerp, uh, denk ik tegenwoordig. Um, en dat doe je dus uh, in gezamenlijkheid. Met alles nu overziend eigenlijk... Um... Vindt u nog, was u ergens verrast over? Je gaat er met zo'n wet ga je dan zo, zo, toch uh, je, je standpunten naar voren toe brengen. En soms loopt natuurlijk zo'n debat anders dan u wellicht op de tekentafel van tevoren had gedacht. Waar was u het meest verrast over als we kijken naar de ontwikkelingen rond dit debat? Um, misschien waar ik nog wel het meest uh, verrast over was en is eigenlijk de onvoldoende focus op de militaire kant. Ja. Ik heb hem gewoon hard nodig voor onze militaire operaties. Dat is echt iets anders dan uh, het nationale uh, gedeelte. En ik de denk dat dat een beetje onderbelicht geweest is in, uh, in de afgelopen discussie. Had u een andere campagne moeten voeren? Had u dat meer zelf onder het voet nou, Nee, ik moet... hoef geen campagne te voeren. Ik, ik zorg gewoon dat die Ja, maar hoe komt het, het dat het? Nou, omdat het uh, voor de Nederlander misschien niet eens altijd even duidelijk was dat deze wet ook uh, voor onze militaire operaties... Uh, net zo gold als dat die uh, binnen Nederland geldt. En dat moet je denk ik ook gewoon voor het voetlicht brengen. Volgens mij hebben we daar uh, vanavond wat aan gedaan. Ik dank hartelijk Onno Eichelsheim. Hij is de baas van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. En ik wens u heel veel uh, sterkte en wijsheid die komende negen dagen. En ongetwijfeld ook wij zitten in het stemhokje. Hartelijk dank, dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er wel... Juist met een special, zoals gezegd, vanuit Rotterdam. Niet alleen maandag zijn we er, maar we zijn er ook nog dinsdag. Want dan uh, is dus de verkiezing van het beste raadslid van het jaar. Tot zover. Ik ga u hartelijk danken. Zometeen uh, krijgen we natuurlijk langs de lijn omspreken, omspreken met Renze Klamer. En zo direct hebben we ook nog het nieuws. Bedankt voor deze NPO, week. Heel graag tot volgende 1. week. Premier May heeft in het lagerhuis gezegd dat het zenuwgas waarmee de Russische dubbelspion in Engeland is aangevallen in Rusland is ontwikkeld. Ze zeiden dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland ook achter de aanval op Skripal zit.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 De twee vrienden verdwenen na een avondje stappen. Ook hun auto werd niet teruggevonden. Hun verdwijning is nog altijd een raadsel. En schapenboeren verwachten een geboortegolf op Tessel. Vermoedelijk worden duizenden lammetjes geboren, veel meer dan in andere jaren. Dat komt door de relatief warme herfst die we hadden. Schapen hebben daardoor meer te eten gehad en zijn nu vruchtbaarder. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond. Goedenavond. Ja, nou, je, er staat toch echt Robert? Ja, nou ja, ja. ik zat al bij 10 uur te kijken. Zo'n avond wordt het dus. Goedenavond, Goedenavond. <laughs> welkom bij Langs de lijn en omstreken. En nou ben jij. <laughs> is het nou dinsdag? Nee, maar nu zit ik hier. Het is maandagavond en dan weet u het, hè, dan is het altijd voor het Sportforum. Ja, de gast vanavond, freelance uh, voetbaljournalist en schrijver Juri van den Busken ad journalisten Thijs Onderveld en de West-commentator Sebastiaan Timmerman. Met hem bespreken we de sportgebeurtenissen van de afgelopen week. En als u denkt, ik wil graag eens kijken hoe dat er in de studio aan toe gaat, dan kan dat natuurlijk via de webcam. En dan moet u even gaan naar nporadio1.nl. Het zijn historische beelden trouwens, want wij zitten nog in de oude studio's. Ja. Als u vaker kijkt, dan ziet u nu allemaal die mooie nieuwe studio's. Maar nee, wij blijven gewoon in die retro studio nog een maandje ongeveer. We beginnen met het sportmoment van de afgelopen week. Wie wilde aftrappen, Thijs? Wat was jouw moment van de week? Uh, ik zou zeggen, het menselijke moment van de week is uh, B.W.O. Mental. Mm -hmm. ik, wat, omdat ik haar misschien wel meer bewonder als mens dan als sporter. Paralympisch snowboardster. Ja, gewoon Goud. over ja. Hoe haar, haar levensinstelling. Als je zo vaak uh, op achterstand wordt gezet en zo vaak weer opstaat. Ja, echt petje af. En uh, ja, ik heb wel echt wel met grote ogen gekeken verder naar Sven Kramer dit weekend. Naar zijn ondergang. En ik weet niet of we hier later op terugkijken dat dit het moment was... Dat, het, uh, dat we afscheid hebben genomen van een tijdperk. Nou, als je zegt ondergang, dan is het in ieder geval hoe jij dat nu ziet. Nou ja, de, als je het koppelt aan hoe hij bij de Spelen ten onder ging... dat zeg je dus wel over iemand die goud vond te Spelen. Wat heel raar is, maar dat in zijn geval toch wel een beetje zo is. Ja. En, uh, en dan dit weekend erbij. En zeker ook de manier hoe hij erover sprak... Hadden we een ontzettend veel verslagenheid uitsprak. Ja. En ja. iets, iets artistisch. Ja, ja. okay. ja. Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Juri, goedenavond. Juri van der Wisk, zeg het maar. Wat is jouw moment van de week? Ja, dat nou, is ook wel een beetje menselijk. Maar de, het enorme, de enorme deceptie van PSV. En, en omdat er vandaag maandag weer een, een speler bij Ajax was die niet wilde invallen, is dat een beetje ondergesneeuwd. Maar. Uiteindelijk is dat natuurlijk een uitslag waar je over twintig jaar nog steeds op terugkijkt. Zoals die 10-0 van PSV tegen Feyenoord. Of die 8-2 van Ajax tegen Feyenoord. Of mm. dat, is, dat is iets waanzinnigs. En in 1977 in werd het 1-6 tegen Wageningen. Nou, daar hebben we het nog steeds over. Er worden nog steeds reconstructies gemaakt. <laughs> dus dat betekent wel iets. Maar wat het me meer zegt is eigenlijk het enorme uh, gebrek aan mentale weerbaarheid. Wat echt bij heel veel Nederlands voetbalclubs uh, op dit moment uh, een probleem is. En we willen er maar niet aan in die conservatieve wereld. En dat wordt maar tegengehouden. Maar mentale begeleiding op dat vlak zou echt een, een zegen zijn. Want of het nou Vitesse is dat een week geleden Ajax wegspeelt uh, en dan nu zelf wordt weggespeeld in Utrecht, hè, een week later. Of het is Ajax dat thuis maar niet kan winnen. Of heel moeizaam speelt. Of het is AZ dat in de Kuip dan ten onder gaat. En vooral PSV, waar een hele week geroepen is over een titel... Al, en feestjes naar buiten kwamen, plannen. Ja. Ja, en dan zie je gewoon dat er mentaal gebeurt er iets met spelers... En dan kunnen ze dat niet omzetten. En Willem II heeft dat naar de goede kant gekeerd. Maar die, ja, de laatste goede wedstrijd kan ik me niet heugen. En dit was zo extreem goed. Maar PSV was zo extreem slecht. Ja, dat, is, dat zit echt in je hoofd. En als je altijd maar hetzelfde biedt... geeft kwaliteit altijd de doorslag. Ja. En als ze dat dan niet kunnen... Nou, dat is wel iets aan dit seizoen wat, wat, wat heel veel terugkomt. Staat genoteerd. Sebastian oh. Timmerman, vaak op afstand. Nu eens een keer bij ons in de ja. studio. Welkom. Wat is het moment? Um, nou, Thijs koos voor twee momenten, dus dat doe ik ja. dan ook maar even. Ja, ja, het, menselijk, het menselijke moment, dat is Jelle van Gorkum... Uh, die, uh, wat mij betreft, die, uh, van wie vandaag het bericht kwam... dat hij uh, naar het revalidatiecentrum over wordt gebracht... en weer zelfstandig eet en weer kan praten. Nou, dat is uh, een, een positief bericht. En daarvoor had ik al een ander moment uitgekozen. Een sportief moment, uh, een schaatsmoment, maar dan niet van het WK Allround. Wel een WK, uh, wat dit weekend ook plaatsvond, het WK Junioren... Uh, dat was in Salt Lake City, op de snelste baan ter wereld. Uh, en bij de vrouwen gaat het daar echt heel erg goed. Daar is de toekomst wel verzekerd. Want er zijn drie jonge meiden, genaamd Joy Beunen, Jutta Leerdam en Elisa Dul. En die hebben bijna alles daar gewonnen wat er te winnen viel. Uh, uh, bijna alle titels, bijna alle medailles. En dat staat in uh, uh, schil contrast met de heren. Want het was zowel een oorante-toernooi als een afstandstoernooi. En bij de Nederlandse mannen is er niet één keer een top-10-notering behaald. Wat? Uh, de 500 meter was nog de beste klassering. Daar werd uh, Janno Botman 11e. Op de 5 kilometer, wat toch gezien wordt als Nederlandse afstand, was de beste Nederlander 22e. In een veld van 30 rijders. En dat is uh, uh, eigenlijk iets wat je het hele jaar al wel een beetje aan ziet komen, de hele winter. De Nederlandse junioren uh, ja, zijn gewoon niet goed. En Jack Ori, daar heb ik het al een paar keer, of in, in ieder geval één keer, met het OKT uh, met hem over gehad. Die maakt zich er ook wel zorgen om. En die is ook van ja, de, het lijkt er toch op dat de talenten vijver enigszins opdroogt na de generatie die we dit weekend op het podium zagen staan, de generatie Roest Bosker. Ja. Of is er ook meer 20. concurrentie bijgekomen internationaal? Uh, dat ook. Nou, je ziet ook een aantal jongens inderdaad die al op de spelen hebben gereden, die, uh, die hebben gewonnen in uh, bij dat WK junioren. Maar het is wel, uh, ja, dit en en normaal je ziet wel vaker in lichtingen dat bij de junioren bijvoorbeeld en net, je ziet ook in het wielrennen. Dat de beste junioren, dat hoeven helemaal niet de beste senioren te zijn. Je kunt maar nou beter net iets onder de top zitten bij de junioren. Ja. Maar 22e en, en echt geen enkele top-10-notering, dat valt wel je heel erg uit. de even. noodklok. Ja, ja. Goed, eh, je zei het al, het lijkt de goede kant op te gaan... met BMX en Jelle van Gorkum. Hij heeft het ziekenhuis dus verlaten. Is verhuisd naar een revalidatiecentrum in Arnhem. Van Gorkum raakte begin januari in coma... na een zware val tijdens een training op Papendal. Bondscoach Barsten Bever, goedenavond. Goedenavond. Um, dat klinkt allemaal positief. Uh, wat voor ontwikkelingen zie je allemaal bij Jelle? Uh, nou ja, Jelle die is nog wel doorheen we gegaan natuurlijk de laatste negen weken. Um, en de laatste twee, drie weken zien we, zien we behoorlijk wat stappen. De, de grootste erin is, is, is dat hij zelf kan spreken, kan praten. Dus dat maakt communiceren al, al een stuk beter en, en makkelijker. Hm. Want die jongen die heeft die natuurlijk het eigenlijk te lang opgesloten gezeten in, in zijn eigen lijf. Uh, omdat hij zichzelf niet kan uiten. Dus dat, dat, dat is zeer prettig voor hem vooral, maar ook voor zijn directe omgeving. Ja. Um, hoe zijn de vooruitzichten? Is daar al iets over te zeggen? Kan hij volledig herstellen? Nou, ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar het zou ook uh, zo kunnen zijn dat het, uh, het blijft zoals het nu is. Het is werkelijk nog, uh, nog niet van te vertellen, begrijp ik, van de artsen. Ja. Het is de eerste keer dat je je uitspreekt en dat wij je kunnen spreken over dit, over dit ongeval. Hoe was het voor jou als bondscoach de laatste maanden? Ja, dat was ook heel prettig, kan ik je vertellen. Kijk, ik en Jan die werken nou zo'n beetje tien jaar samen, En dan is het op een gegeven moment natuurlijk... Zo'n relatie begaat van coach wat leed, nou ja, ontstaat er ook een soort van vriendschap. En als er dan zulke ingrijpende dingen gebeuren, dan raakte mij die net zo. Ja. Ja, dat begrijp ik. Uh, je bent elke dag bij hem geweest, hè, geloof ik, hè? Uh, ja, een beetje wel, ja. ja. ja. Uh, dat moet inderdaad een, een hele bijzondere uh, relatie zijn, uh, zijn geworden. W wat zijn vooralsnog, je zegt de vooruitzichten er valt niks over, uh, over te zeggen. Is dat, bekijk je het dan van dag tot dag? Of hoe gaat dat? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Tegenwoordig dus, kunnen we een beetje week bij week gaan kijken. Ja. Ja, we zien, we zien vooruitgang. Ik ben laatste geval ben ik een week zelf even tussenuit geweest. Dus ik heb het een dag of zes niet gezien. Ja, dan, dan zie je echt een vooruitgang. Dat was net, net in de periode dat ik begon met praten. Um, dus nou ja, dan kom je op zijn kamer en dan hoor je nou ja, jouw zijn stem weer en, en, en ja, goed, je begint te communiceren. Dus, dus dat is prettig. Maar waar het uiteindelijk gaat eindigen, wat ik net al zei. Daar, uh, we gaan er natuurlijk allemaal uit van. Het meest positieve. En dat de jongen daar gewoon weer normaal kan functioneren in de maatschappij. Um, en, en daar richt hij zichzelf uh, nu ook op. Ja. ja. Nou, um, uh, wensen we wensen hem heel veel sterkte namens ons allemaal. Um, en laten we hopen dat volledig herstel uh, eraan zit te komen. Dankjewel voor nu. Bas de Bever, BMX Bondscoach. Dankjewel. Over het herstel van uh, Jelle van Gorkum. Ja, even kort hier aan tafel. blijft natuurlijk... Zo'n bizar incident. Ik denk, BMX, nou misschien gevaarlijke sport. Maar dat er zoiets gebeurt. doordat je over een kettingtje valt wat is blijven hangen. Uh, en ik denk, met, het, met hoe de destijds. De situatie eruit zag. Uh, Thijs, is dit wel hoopvol? Ik had niet gedacht dat het. Uh, dat het. dat het hier al zou, zou komen, überhaupt. Ja. Er, er was echt heel weinig communicatie in het begin. Ik ken een aantal mensen op Papen al goed. en die waren ook echt ontzettend bezorgd. Uh, dus ik denk. Uh, ja, dat dit het. Echt ook voor een deel aan zijn... Uh, ja, hij is natuurlijk een, een geweldige conditie sowieso. Dus als het moet gebeuren, dan maar als je, als je heel, uh, heel sterk bent. Maar ja, ik, ik vraag me echt af of deze jongen ooit nog gaat sporten. En of het überhaupt nog wel... Ja, moet het nog wel, weet je. Het is nu ja. de tweede keer dat hij in zo'n coma ligt. Ik ken een aantal uh, mensen heb ik van dichtbij meegemaakt... die dit soort dingen hebben meegemaakt. Die worden eigenlijk nooit meer helemaal zichzelf. Hmm. En er zitten andere dingen, karakterologisch, uh, concentratieproblemen. Soms ook dat ze dingen veel mooier zien. En juist ja, heel anders in het leven staan dan, uh, dan de meeste van ons. Omdat ze naar andere dingen kijken. Maar, hmm. Ja, het is zo verschrikkelijk heftig. En de jongen is zo dicht bij uh, de dood en bij nog veel zwaardere problemen geweest. Ik denk dat het belangrijkste is dat die jongen gewoon weer zo goed mogelijk kan leven. En ja, dat, uh, dat ze sporten. Uh, nog maar heel ver weg. Uh, voor alle duidelijkheid. De, wat ik net begreep, hè, wat hij zei, kan het nog twee kanten op. Het is dus ja. over een stel ja. valt er nog weinig te zeggen. Ja. Dus het kan blijven zoals het is. Maar het kan ook volledig gestoomd worden. En alles wat ertussenin zit. So, Bas, ja, dat, nee, ja, dat is heel heftig. Het mm. lijkt me inderdaad uh, vooral het belangrijkste... als hij uh, zich nu helemaal richt op, uh, op het uh, nou ja, zo fit mogelijk worden... en het kunnen functioneren. Ja. Ik vind het wel heel bizar als ik inderdaad dan hoor dat iemand... Uh, uh, al een tijd wel, nou, tussen aandachtstekens bij kennis is geweest... maar opgesloten heeft gezeten in zijn eigen lichaam. En dat je dan, nou, wat een bevrijding dat moet zijn... dat je gewoon weer een paar woorden kunt spreken. Dat Ja, daar krijg je het, echt, uh, ja, dan dan krijg je het de, echt koud van. Zou de familie Noeri een, uh, een moord hebben? Een man, ja. Ja. Ja. ja. ja, dat zijn van die... Ik denken in één keer dit verhaal, verhaal wordt. Je zit dan dus gewoon dagenlang aan zo'n bed... Ja. naar iemand te kijken en te hopen dat er iets gebeurt. En, en gelukkig is dit al gebeurd, maar... Jullie Noori is dat natuurlijk uh, wel een andere omstandigheid. Maar wel hetzelfde verhaal. Dat iemand gewoon als zijn bed ligt en alles kapot is. Carrière en vooruitzichten. En, uh, ja, ja, ja. hoor. Nou goed. Om, een, uh, om even een bruggetje te maken naar uh, het voetballen. Moet ik even zeggen dat ik wel mooi vond dat er in de arena gisteren... mag er altijd zo'n jongetje hoog houden. En die doet het al ja, 780 keer achter elkaar. En dit jongetje kwam en uh, hield 34 keer hoog. Dat die was wel het wel nummer wel. van Nouri. Hield toen op. En zei deze was voor... No in, uh, hoe oud was dat jongetje? Zo'n apie van... Uh, ja. Van een jaar of wat, hele stadion erachter. Natuurlijk. Ik heb net een verhaal vast... afgerond uh, voor een verhalenbundel over Nouri En, en uh, als je al die dingen tegenkomt en opzomt... en, en op een rij zit voor jezelf, dat is onwaarschijnlijk... wat zo'n mannetje van 20, die eigenlijk nog niet eens is doorgebroken bij Ajax... wat die dus teweeg brengt in de wereld. Ja. Uh, of het nou uh, uh, de spelers van Barcelona zijn... of van Real Madrid, uh, Sergio Ramos... of het zijn inderdaad pupilletjes van Ajax. Ja. Ja. Deze jongen was veel meer dan alleen een uh, begenadigd voetbaltalent... En, uh, ja, dat is wel heel mooi dat dat mannetje dat deed. We gaan het hebben over PSV. Want het was een vrij krankzinnige uitslag in Tilburg. Vloor PSV met 5-0 voor Willem II dus. En leed de grootste competitie in, let op, 54 jaar. We moeten ons gewoon kapot schouwen. Ja, dit is wel dramatisch. Daar is de aanloop de beneden. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat het hier 3-0 is? Daar ben ik echt heel erg kwaad op. Dat kan gewoon niet. Ook naar onze, onze, onze fans uh, die uh, meegaan. Hoe bedenk je het? Ben Riensta met zijn tweede, tweede goal van Frans Sol. Zo'n wedstrijd hebben we dit jaar nog, nog bijna niet gehad, denk ik. Trapschop Willem 2 voor de vijfde. Ja, het is de derde van Frans Sol. 5-0. Nou, ik denk dat het wel een van de grootste verdedigingen is: 5-0, 5-0, 5-0. Willem 2 maakt gehakt van PSV. Dit had ik eigenlijk als eerste moment van de week willen kiezen. Dat? Het commentaar van Ragnar. Ik maar meer verbazing, hè? dat vond ik zo mooi. Ik zat in het Olympisch Stadion natuurlijk, bij het schaatsen. En ik zat in de rit waar de strijd om het brons bij de vrouwen werd beslist. Sterker nog, het was de laatste ronde, de laatste kruising. Het moment eigenlijk dat die strijd om het brons... tussen Anouk van der Weijden en Antoinette de Jong werd beslist... hoorde ik regisseur Bram Gaillard in mijn oren... snel naar Ragnar... Ik denk, ja, snel naar Ragnar, wat krijgen we nu? <laughs> dus ik overgeven aan Ragnar. En die, in zijn totale verwondering en verbazing, over dat was volgens Op mij de 5-0. En die gaf, hij gaf ook heel snel gelukkig weer terug. Ik kon de laatste 100 meter afmaken. Maar ik vond het echt heel mooi. De, de, nou ja, iemand die ook al heel veel voetbalwedstrijden heeft gevoerd. Ja. Ragnar Niemeijer, ja. Hoe die nog totaal verbaasd en vol verwondering. Op een wat lekend doorsnee zaterdagavond uh, daar commentaar deed. Dus ja, we hebben het niet over uh, feyenoord PSV of Ajax. Nee, het gaat nee. gewoon over Willem II. Die dus gewoon al jaren geen fatsoenlijke wedstrijd heeft gespeeld. Ja, ja, ja. ja nee, maar dat is toch zo. Wat, wat, wat kan je nou nog herinneren van Willem II de laatste jaren? Het zakt, zakt allemaal een beetje weg. Ja, het zakt allemaal <laughs> een beetje weg. Ja. En, nou, nu, uh, dit, staat, uh, dit staat als een, een mijlpaal in, in de geschiedenis. Dit, dit gaan we ons nog lang herinneren. Ja. Joep Schreuder komt vaak bij PSV. Joep, goedenavond. Goedenavond. Iedereen had het, als het gaat om deze wedstrijd... over een verschil in mentaliteit, een verschil in vechtlust. Wat nou, denk jij gaf dat de doorslag? Nou, zeker, ongetwijfeld. Het is juist zo opmerkelijk omdat er één aspect is bij PSV... waar ze in het hele seizoen al nou wel goed in zijn. Hè. Dat is het mentaal vermogen. Er is veel focus... Zoals CoQ dat noemt, concentratie. Ze weten wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Ze scoren ook niet voor niets, vaak in de eindfase. Dus juist in die aspect is PSV de beste van Nederland... veel meer dan het wisselvallige Ajax op Feyenoord. Maar zaterdag ging dat juist helemaal de andere kant op. Ja, en denk je dan, als je zegt ze zijn zo goed in concentratie en focus... dan laat ze zich misschien ook niet zo heel snel van de wijs brengen? Of denk je dat dit toch wel een klein klapje is? Ja, ik denk van niet... Uh, men kijkt ook gewoon heel mathematisch naar wat er nu gaat gebeuren. Zaterdag VVV thuis, dan is het uh, interlandperiode, krijgen ze NAC thuis. Dan is Lozano is er ook alweer bij dit weekend. En pas in april uh, volgen AZ en Ajax. Dus die spanning in de Iredivisie, uh, voor wie het wat uitmaakt, die lijkt toch sowieso tot april te duren. Hm. Ja. En wat voor indruk maakt de KU op jou, Heoek? Ja, er werd gezegd van, ja, hij heeft zich misschien niet geschoren. Hij zag er inderdaad een beetje aangeslagen uit. Maar ja, Cocu, dat, ja, die is uitermate ernstig altijd. En hij, hij ja, verliezen mag, maar juist dus niet op die wedstrijdinstelling. En, en dat was dus nu juist zo goed. Kijk, dit PSV heeft geen grote roerganger of zo, is niet superieur aan andere ploegen. Dat, dat weten ze zelf ook wel. Maar juist door dat mentaal vermogen, daar is Cocu uh, gisteren. En vandaag ontzettend boos over geweest. Nou, vandaag is het trouwens over. Nu gaan ze zich concentreren richting VVV. Ja, gisteren zeg je, want was wat eigenlijk vrij... maar naar uh, de aanleiding van de nederlaag toch maar even bij elkaar gekomen. W wat denk je, dat kan hij dan echt boos en streng zijn inderdaad, Cocu? Ja, ik ben nu ook op een avond met Toon Gerbrands. Die houdt hier een verhaal. Ik dacht, uh, voordat ik op de radio kom, zal ik hem toch nog eens vragen. Ja, er is een, een, een andere file Cocu, maar dat is enorm binnenkamer dat hij de spelers diep in de ogen aankijkt... waarvan hij zegt, van wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Nou, schamen die spelers zichzelf ook al wel. Dus ik heb ook het idee dat Filip Cocu gisteren bijvoorbeeld... eigenlijk niks heeft gezegd. Soms is zwijgen zeker zo effectief. Spelers hebben ook veel ontzag, merk ik altijd, voor Cocu. Um, dus ik denk dat die trainer deze week eigenlijk... ook de spelers niet op scherp hoeft te zetten. Want dat gaat zaterdag natuurlijk een hele andere wedstrijd worden. Oké. Okay. Joep, Joep Schreuder, dankjewel. Ja, zou ja. hij die kooku graag ook een keer zo zien. Heb je dat niet? Dat hij boos is. Dat hij bedoel. gewoon even een keertje ja, ontvlamt voor ja, de camera. Dat uit zijn pan gaat helemaal gewoon. Ja, Zeker. Ja, ja. Nou ja, gaan we niet meemaken denk ik. Tenminste niet voor de camera of voor de radio. Uh, Willem 2 laten we dat niet vergeten. Uh, uitblinker Elmo Liefding, die had ik gisteren aan de telefoon. In de Lijn. Uh, toen hadden we het over Erwin van der Looy, Die vorige week ontslag nam. En hij zei toen dat die overwinning voor een groot deel aan hem te danken is. Luister. We hadden afgesproken dinsdag um, om de laatste acht wedstrijden met hetzelfde actief te gaan spelen. En dan hadden we dinsdag dus al getraind. In dezelfde formatie dat we zaterdag uh, gingen mee gingen spelen. Dus uh, in principe dus ook uh, vijf en inderdaad. In ja. ja, hij zegt dus gewoon dinsdag hadden we de afspraak gemaakt. De laatste acht wedstrijden gaan we zo spelen. Dus Jan ja, van we... de Looy is natuurlijk ook niet weggegaan omdat hij een slechte verstandhouding met die spelers had. Nee. Ja, het... dus dat, ik kan me voorstellen dat de spelers nu zoiets hebben. Ja, we zijn gewoon doorgegaan zoals we getraind hebben. En PC was daar een. Uh een goed vervolg op. Ja, Dus wat vind je er nou van, Thijs? Dat het dan toch gebeurd is, dat Van de Looy is weggegaan... omdat de supporters uh, riepen dat hij weg moest? Nou, ik was het eigenlijk wel eens... met uh, die column van Hugo Borst vandaag bij ons aan de kant. Die uh, oh. eigenlijk heel rustig uitlegde dat die supporters... Uh, zich hebben laten gelden, maar niet op een agressieve of uh, vervelende manier. Zij, hebben gewoon, zij waren het niet eens met de manier van spelen van Van der Looy en hoe hun elftal uh, al uh, weken of al maanden speelt. En uh, ja, ik vond dat best wel, uh, ik vond daar wel heel veel inzetten. Supporters hebben net zo goed een stem en die hebben hun stem laten gelden en daarvoor is Van der Looy blijkbaar ontvankelijk geweest. Mm. Het waren ook niet alleen de supporters, zoals in nou, die column tenminste goed begrepen. Uh... ...waren er meerdere mensen uh, uh, nou ja, uit sponsoren in die hoek... Ja. Zeg maar, die, uh, ...die van hem af wilden. Ik weet niet of jij nou, dat iets Ja, ja het, mo het moort altijd als het, ja. als het niet goed gaat. Uh, ook bij Ajax is er tweedeling. Dat zie je vandaag al met de aanstelling van Danny Blind. Ja, de een roept dat, dat kan helemaal niet de ander die, uh, die vindt het uh, geweldig. Ik bedoel, in een club waar het niet goed gaat, heb je altijd stroming. En dat heb je ook bij Willem II. Omdat bijvoorbeeld van de Looij niet liet voetballen zoals bij Willem II in de huisregels staat. Mm. Ik heb de periode toen gevolgd bij Willem II... dat, uh, dat Koadriaan ze er was. Nou, ja, toen was het een van de leukste clubs van Nederland. Speel ja. ontzettend attractief voetbal. Champions League nog haalde. Ja, dat was in 1999. En, en dat was ook gewoon heel leuk om, om te volgen. Goede voetballers voortgebracht. Ja, en dat is wel een beetje overboord gezet. En, en uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk van jaren is dat. En dat smeelt. En natuurlijk komt dat nu uh, tot uiting. Het is altijd wel moeilijk omdat Ik vind dat altijd moeilijk te accepteren... omdat vaak supporters onrust... Komt ook op een hele vervelende manier naar buiten. En, ja, uh, maar ik vind uh, het nu wel echt wat anders... dan als er jongens en capuchons op het trainingsveld staan... of uh, met uh, fakkels in de, in de tuin van de voorzitter. <coughs> ja, alleen zijn er natuurlijk ook wel... Uh, zeg maar via de bekende social media, media kanalen... zijn wel heel veel vervelende dingen geroepen. Uh, maar ja, dat heb je tegenwoordig overal. Ja. Mm. Als jij een kolompje schrijft... dan uh, krijg je ook een hele goede gemeente over je heen. En, Zeker. Uh, Overigens wel mooi te zien dat in de Telegraaf van het N. volgens mij een heel andere mening was toegedaan... Uh, was het van het ene? Volgens mij wel. Die zei van, ja, maar deze kant moeten we helemaal niet op... Uh, dat moeten we helemaal niet willen. Dat de supporters in één keer uh, tekening over te plezen. Nou ja, want dan, na, daar, daarom... Kijk, je kan nu zeggen, het is redelijk vreselijk aan verlopen... maar de volgende stap uh, gaan ze misschien weer verder. En dat is natuurlijk wel een beetje waar we in Nederland uh, goed in zijn ja, geworden. Wat, wat was er gebeurd als hij niet was weggegaan, hè? Dat, dat, dat weten we natuurlijk niet. Nee, dat weet je nooit. <coughs> nee. Nee. Maar het blijft wel vervelend. Rob Alves is toen bij ADO ook weggegaan... maar die werd echt bedreigd en, en zijn gezin en zo... en dat. Ja, dat gaat veel verder dan... De, vind uh, ik, dan ik echt wel fundamenteel iets uh, anders. Ja. Ja. Ja. Wat mij vooral opvalt aan die wedstrijden... En zeker de wedstrijd, net zo goed van PSV het hele jaar... Van Feyenoord net zo goed vorig jaar. En het, het toevalsgehalte van voetbal. En we analyseren altijd alles dood, zeker in de media. Maar zeker in de Nederlandse competitie... Met zoveel onervaren teams, onervaren spelers... En zoveel jonge spelers is het toevalsgehalte in die wedstrijden zo groot. Wie het eerste scoort, welke bal toevallig goed valt... het heeft zo'n gigantische invloed op die wedstrijden. Ja. En dit is wel een heel extreem uh, voorbeeld daarvan. Maar nog steeds had deze wedstrijd ook volgens mij nog anders kunnen verlopen. Net als veel andere wedstrijden die PSV al eerder heeft gespeeld dit seizoen. Waar ze echt wel veel geluk hebben gehad. En niet alleen maar een mentaal vermogen is dat ze de laatste... Uh, ja, ze zijn thuis weggespeeld door Twente. En, en tot Teske die man in zijn eigen schoot. Ja, dan krijg je opeens een hele andere... Ja, dat, maar dat, dat, is dat is dus dat geen... Is, nee, precies, dat is, geen... dat is niet te beredeneren. Nee, dat is niet afgedwongen nee. of... Uh... Nee, want uh, Joep, Jan, je bent nog steeds uh, aan de telefoon. Uh, hey, je zei net, je, je preste de, de metalen weerbereid, de concentratie. Dan zou PSV toch eigenlijk na één na of twee doelpunten... ook gewoon nog die wedstrijd moeten kunnen keren. Dat is ook zo, maar Thijs heeft gelijk dat het niet constant is hè, in deze eredivisie door de onervarenheid. En dan, dan is PSV wat dat betreft nog het meest uh, consistent. Terwijl hier in het zaaltje dus Toon Gerber onze laatste vragen aan het beantwoorden is. Er zitten hier nogal wat Ajax-fans en die vragen zich ook af of PSV nogal kampioen wordt. Nou, en, en die, die algemeen directeur van PSV, die blijft maar lekker rustig. De leiding zit er heel kort op. Er zijn geen excuses in de topsport, maar ja, dat zijn de teksten van Toon. Uh, ik kom nog even terug op die vraag of het dus een incident is... wat er afgelopen zaterdag gebeurt gebeurd. En volgens, uh, ja, volgens PSV zelf dus wel. Ja. Nou, dat, uh, dat, dat hopen we maar voor PSV dan. Een hele opmerkelijke uitspraak van de Kiebe, van Jeroen Zoet. Die zei in de Telegraaf dat als wij maar een paar procent minder scherp zijn, hebben wij een zeer matig elftal. Toen dacht ik, een paar procent, dat is dus gewoon niks. Dat betekent dat het verschil tussen een goed elftal en een heel matig elftal... maar een paar procent is in zijn optiek. Nou, ja. Dat vind ik dan wel kwalijk voor de aanstaande kampioen. Ja, ja. ja. Laten we het ook nog even over Ajax hebben. Want over eh, die fans daar eh, waren er nog meer Ajax-fans... die misschien het gelovende titel verloren waren. Maar die hebben inmiddels weer een sprankje hoop. Ajax vloeg V met 4 tegen 1... en bracht zo het verschil met PSV terug tot 7 punten. Dus dan wordt toch de vraag gesteld... kan het nog... Nou ja, zolang uh, er nog wedstrijden uh, zijn waar er voldoende punten zijn te behalen... zullen wij het nooit opgeven. Nou, dat is een mathema mathematisch uh, compleet <lacht> dat, dat juist een deur open, antwoord <lacht> van Erik ten Hag, de Ajax-coach. Maar Thijs, he, net jouw pleidooi voor, uh, in voetbal wordt er veel bepaald door het toeval. Ja. Dan zou jij nu volmondig ja moeten zeggen op de vraag, kan dat nog? Nee, ja, tuurlijk. Ja. Het, het, het, kan, het kan zeker. Maar uh, ik zie Ajax zeker niet zoveel, zoveel uh, wedstrijden zomaar winnen. Bij Ajax kan het net zo goed alle kanten op. Dat is ook dat elftal is zo verschrikkelijk wisselvallig. En die spelers afzonderlijk al. Ja, dus met Siak is de ene week denk je het is de beste voetballer van van Nederland en hij kan naar elke topclub. En de week erop denk je man, man, man, wat ben je allemaal aan het doen. En alles wat ertussen zit. Dus Ajax gaat zeker niet al die wedstrijden winnen en PSV ook niet. Maar zeven punten lijkt me nog steeds wel. Maar kan het kan het nog spannend worden, Jury, Wat denk jij? Ja, maar dan krijg je dus die rekensom dat PSV dan zou moeten verliezen in Alkmaar. Ja, want daar rekent iedereen op. Want inderdaad, de komende 2000 zijn... En van Ajax... Ja, en van Ajax. En dan is het nog één punt. En waar moet dat dat nog, nog gebeuren? En dan moet Ajax ondertussen alles winnen. Ja. Dan ben Sparta, bij Thaise, Groningen, uit, Groningen uit. Ja, ja, ja, ja dat, dat zijn ook vind. vervelende potjes. Ja, ik en Ajax, zeg uh, niet dat, dat het heel waarschijnlijk is. Maar ja, het was ook niet waarschijnlijk dat PSV van Willem II ging verliezen. En nou helemaal niet met 5-0. Nee, en Ajax heeft dit een paar jaar geleden natuurlijk wel eerder gedaan. Hè. Er stond geloof ik wel 11 punten achter. Dus het, het kan allemaal wel. Maar je kijkt ook een beetje van wat is nou de hele loop van zo'n seizoen. En, en nergens is eigenlijk een aanleiding dat je zegt van... goh. Uh, Ajax toont nu aan dat ze na de winterstop opeens heel constant zijn. Dat was toen wel. Ja, toen ja, verloren ze, ze geen wedstrijd ja, meer. Ja, ja. En, en je, er zat iets in dat team, ja. waardoor je wist als je ging kijken... nou ja, het is wachten op de, op de 1-0. En nu zit je te kijken ja, en dat gevoel heb je helemaal niet. Uh, tenminste, zo, zo kijk ik ernaar. En, en, ja, dat meestal laat het gevoel in al die jaren dan niet zo in de steek. En dat is inderdaad steeds wel. Het is ook billig knijpen. 4-1 tegen Heerenveen was natuurlijk ook redelijk geflatteerd. Ja. Ja, terwijl ze volgens mij meer punten hebben dan... Uh... Uh, dan de afgelopen jaren dat ze zelfs kampioen werden. Dus, dat is ook weer raar, natuurlijk. Ja, maar goed, om het PCV natuurlijk maar heel weinig verloren heeft. Hè. Maar drie wedstrijden verloren. Ja. Ja. ja, goed. nou, We gaan er zo meteen nog even over doorpraten. Um, wat opmerkelijk was ook, en met name ook het gezicht... van uh, Amin Younes gisteren op de bank. Heb je het gezien net die weigerden in te vallen. Dat je dan, ook, dan zie je hem ook naar het scherm kijken van... ben ik in beeld? Eh, hè? Ja, dat is dodelijk, ja, dat was dodelijk, ja. Op... Uh, ook die wisselspelers die dus zich omdraaiden... En, en, en dachten, wat doet die nou? Wat doe je? Ja, nou. Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig voor een coach... om dat te managen, want je verliest je geloofwaardigheid... bij die spelers als je er niks aan doet. Want ik zeg oh ja, die hebben het gezicht ja, ja, heb Hij gezien. is nu twee weken uit de selectie gezet. Ja. Ja. Ja. Beschrijf even het gezicht voor degene die het niet gezien heeft. <laughs> Nou ja, hij keek, toen hij het vroeg keek hij hem zo aan van... ja, wat denk jij nou zelf? Ja, ik precies, blijf gewoon ja. lekker zitten en ja. ik ga helemaal niet warm lopen. Ja. Ik wil er helemaal niet in. Het ja. is ja. Dus een beetje dubbel. Ik snap het natuurlijk ook alweer. Want dit is typisch een voorbeeld wat tot heel veel uh, uh, verschillende meningen leidt. De een vindt het een voorkomend rechte straf. Eh, om, om, omdat hij gewoon zegt, ja, dat is werkweigering. Nou, dat, dat kun je ja, zeggen als, jij, ja, als ja, ja, je anderhalf 2 deuren. miljoen per jaar verdient. En, en dan hoort dit bij jouw vak, klaar. Ja. Eh, ja. Maar aan de andere kant... Klaar, je zei klaar, toch? Ja, ja nee, ja, nee, ja, maar ja, ik vind we wel... Klaar we ja. we we we je NPO Radio 1. Samen zorgen wij dat wij een totale kracht hebben die wat betekent. 21 maart. Gemeenteraadsverkiezingen. Zet nou niet die geldstroom centraal, maar ja. zet de cliënt centraal. Wordt het een landelijke partij of toch lokaal? Nou, ik denk dat het ook heel erg gaat over de verbanden tussen lokaal en landelijk. Luister NPO Radio 1 en bepaal je stem. Het moet absoluut goed beleid zijn, maar dan moet, uiteindelijk moet dat natuurlijk tot een goed gevoel leiden. De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verheug jij je ook op een fris voorjaarsinterieur? Hou extra voordelig de lente in huis met nieuwe meubels. Shop nu bij Gozens en krijg de 6e eetkamersstoel gratis. Of ontvang een gratis dekbed en kussens bij aankoop van een boxspring of bed. Zo start je de lente goed. Gozens, meubels met liefde en plezier. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem. Ja, zeg het